Regie, Johan Dronkers... De lantaarnpaal stond daar stijf en stil en zei voorlopig niet, ja, ik wil. Hij zei geen ba en hij zei geen boe. Toen zei de kikker, wie zwijgt, stemt toe. Toen trouwde hij met de lantaarnpaal en dit is het slot van het hele verhaal. Het verhaal van de kikker van Waraki en niemand gelooft je, of jij soms wel. Ah, Simone. Zo, Jan. Gaat ie lekker? Nou, met mij goed. Hoe was het bij de tandarts? Ik zat een uur te wachten dat er wel eindelijk de zon schijnt. Nou, dan, bofje. Laat je jas maar hier. We gaan naar Klein-Turkije. Waar gaan we naartoe? De treinen van hoog Dat is Klein-Turkije. Lombok. Lombok. Achter het station. Ja. Kom, laten we maar gaan. Zo wil je willen, zo kunnen je gaan, Wat is er aan de hand? Een gasexplosie in de Bonio-straat. Ben ik de brandweer? Heeft u misschien toch een beetje te hard geboord? Bij die explosie is een vrouw gedood en dus ze denken dat het er een van ons is. Een collega? Nou, dat hoop ik niet voor ons. Een hoertje. Was ze zo klein? Een prostituee, Chantal Terveld. Ah nee, zeg. Die was toch al een hele tijd clean? Ja, een schone dood. Zo, Lombok, rare naam voor een Turkse wijk eigenlijk. Waarom? Het zijn allemaal overzeese gebiedstenen. Ons eigen reservoir van schoonmakers, vuilophalers en magazijnbedienden. Ja, wat doen ze hier dan allemaal op straat? Reservoir, zei ik toch? Ja, hallo, ga een beetje midden op de weg je meloenen zijn uitladen zeg. Wacht eventjes, je staat nou toch. Ik koop een doos en Wat? Duk ze Philip is er dol op. Hij proeft de zomer, zegt hij, zonder dat hij ervoor op reis moet. Sander, maluka, ja. wij zijn rad, zegt de Wij dragen helemaal Eentje voor jou, alsjeblieft. Oh, wat machtig. Suiker in het kwadraat. Hebben ze wel tandartsen in Turkije? Nee, ja, die vegen hier de straat schoon. Kan ons niet verdijen. Met hoewel vrouwen bevrijden. Hou op, zeg Reino maar, je kunt weer, zie dan. Vind je het niet mooi? Nee, ik vind het niet mooi. Ah, ik hou van deze wijk. Iedereen doet alles op straat. Ja, en als ze er binnen gaan, ontploffen ze. We zijn er. zie dat er hier in de wijk ook nog Nederlanders wonen. Ah, zat. Studenten, jongeren, En tenminste één post-tv. Oh, de deur staat open. Oh. Oh. Zo donker En er woont in ieder geval nog een huisbaas hè? met vrouwen en zes kinderen of zoiets. Wat een toffe. Honker. Pas op hoor. Dat is Chantal. Arme kind. Het ging net zo goed met haar. Jan, zorg jij dat ze opgehaald wordt? Ja. Van een ravage? Nou. Hier is al een nest muizen. En de laatste, de loopt daar langs de plint. Het is wat rigoureus als ongediertebestrijding, maar ja, het werkt wel. Hè? Hey, uh... Wat doen wij hier eigenlijk? Nou, ze dachten eerst aan een ongeluk, maar daar ziet hij niet naar uit. Nee, dat kan toch ook haast niet. Chantal heeft er jas nog aan. Ze kwam net van buiten. Ja. Nou, hiernaast woonde student, uh, Yusuf Ertan, die is vanmorgen vroeg vertrokken. Als hij het gas had aangelaten, dan was het hele huis ontploft. Wacht, oh, dat is nog erg? Ja. Hij uh, blijft over die familie beneden. Alleen de kleinste kind thuis en het hekje van de trap was dicht. Dus die kan het zeker niet gaan. Hé, hey. wat is dat? wacht even, dat komt niet aan. Meneer Ertan? Joseph Ertan. Vreselijk, wat een ongeluk. Och een beetje. Hij is zeker jarig. Zo net pakken een doos gebak. Zelfde bakker. Oh, Jan, wil jij meteen even kijken of Chantal voor iemand werkt, hè? probleem. Ja, okay. ja, en anders of ze een vriendin had. Uh, ze tippelt op de braaiendreef, geloof ik. Ja. Tot straks, hè? Tot straks. Meneer Ertan, ik heb een paar vragen. Ja, komt u binnen. Wat een vreselijk ongeluk. Wat weet u over Chantal? Kent u haar goed? Tja, zij woonde hier al uh, toen ik kwam. Dat is uh, een jaar geleden. Zij werkte uh, s'nachts dus. Weet u wat voor werk ze deed? Ja. Wat doet u? Ik studeer aan de pedagogische academie. Ik word onderwijzer. Heeft u een beurs? Waarom? Eh... Uh, Nee, ik werk in het restaurant van mijn oom. Restaurant is meer, aan de werf. Ik werk daar vanaf vijf uur. En overdag ben ik op school. En s'nachts leer ik. Ik zag Chantal niet veel. Uh, kreeg ze bezoek? <laughs> niet als ik thuis was. Moest u niet naar school vandaag? Ik verwacht iemand. Ik heb nog een paar vragen aan de huisbas, maar ik weet niet of u goed Nederlands spreekt. Wilt u me helpen? Jazeker. Zo Jan, heb je al wat gevonden? Nou ja, een pooier had ze niet, dus een afstraffing is niet zo waarschijnlijk. Ben je nog verder gekomen bij die oosterse prins van je... ...of ben je meteen toegetreden tot zijn haren? Dan zou ik wel te kort komen. Die jongen werkt op te pletten. Ik vraag me af waarom die geen beurs heeft. En, en was er nog iemand geweest intussen, voordat Chantal thuis kwam dan? Ja, er is maar één bel. Als er bezoek komt voor boven, dan doet een van die kinderen meestal lopen. Trouwens, je hebt het zelf gezien. De deur stond open. Iedereen kan zo doorlopen. En? Een van die kinderen zegt dat er iemand geweest is. Een heer, Nederlands, jaren vijftig. Was naar boven gelopen en kwam een minuut of zo later weer naar beneden. Hm. Klinkt als een klant. Ja, maar het probleem is, Joesup moest alles vertalen. Ik stond er natuurlijk niks van als hij met dat kind aan het praten was. En toch, hè, ik kreeg het gevoel dat hij stond te liegen tegen mij. Of hij bezweeg iets over die bezoeker. Ja, en toen was het te laat om er nog eens een keer een tolk bij te halen. Zou die hier illegaal zijn? Ja. Misschien was die man wel ambtenaar van de Vreemdelingenpolitie. Ja, nou, die zou dat gas hebben overgedraaid. Zover gaan ze geloof ik niet hoor, Simone. Nee. En die doos gebak was dan zeker om hem om te kopen. Nou, zoek het eventjes op. Of die een verblijfsvergunning heeft. Ja. Die gastvrijheid daar in Turkije. Goed, ze ontruimen hun bed voor je en ze gaan zelf op het dak liggen. Nou, die is nou raar te kijken hoor. hier Ja, komen. ik heb hem. Ja? Yusuf Ertan. Vader en moeder terug naar Turkije in 1984. Dan zat hij nog op school. Illegaal dus. Ja, dat zal wel. Maar dat is ons, papa niet. Is het al vijf uur? Ik ga naar meer naar het restaurant. Zeg, uh, tot morgen, hè? Ja, Wilt u ook iets eten? Ik eet nu en daarna werk ik. Nou, een klein beetje graag. Eh, uh, ja, dat is goed. Uh, alleen een beetje kebab aan slag. Ja, dat lijkt me goed. Um, je hebt geen verblijfsvergunning, zag ik. Waarom niet? Uh, ik woonde bij mijn grootvader in uh, Gurme, in Turkije. Uh -huh. Mijn vader liet mij naar Nederland komen. Ik ging naar de schakelklas en toen naar de MAVO. Ik zou een Turkije gymnasium gedaan hebben. Daarna deed ik HAVO en toen gingen mijn ouders terug naar Turkije. Als ik was meegegaan, zou ik helemaal opnieuw hebben moeten beginnen. Deze kurga daşeş. Deze En hier in Nederland zijn veel Turkische onderwijzers nodig. Uh, uh, is het lekker? Mm -hmm. Ja? Heerlijk, ja. Um, wie was die man die in het huis kwam? Ja, ik heb uh, een vriendin. Uh -huh. Zij kwam hier eten. Ik werd verliefd op haar. Het is moeilijk hierover te praten, in, in deze taal. Ik ja, begrijp ik, ja. Zij kwam bij mij thuis, maar alleen praten. Ik ben serieus. Ik wil met haar trouwen, uh, later. En zij? Wat wil zij? Zij weet het niet. Zij weet niet wat zij wil. De man is haar vader. Hij weet precies wat hij wil. Hij is chirurg. Hij wil dat zij, Rita, dokter wordt. En hij wil niet dat zij met een Turkische kelner trouwt. Hij heeft gezegd, als u haar blijft zien, neem ik maatregelen. Hoe oud is ze? 23. jarig dus. Wat voor maatregelen? Ik zei, komt u met mij praten. Ik heb een goede toekomst. Zij kan studeren als ze wil. Ik heb geen haast. Ik heb een lange weg afgelopen. Een lange, eenzame weg. En ik moet nog ver. Elke avond loop ik hier te rennen voor de haastige Hollanders. Maar ik hoor de belletjes van de schapen die terugkomen uit de bergen van Gurme. De mannen maken muziek op het plein. En mijn moeder hangt de wol te drogen om te pijten te knopen. U heeft een leger kunstenaars in uw land. De vrouw die... Uw kantoor dweilt. Zij gaan de kleurige kleden maken die zoveel waard zijn. De man die uw straat veegt. Hij speelt op de saas en zingt oude liederen. Ik wilde de kinderen van mijn land leren hun talenten te gebruiken, maar... Wat voor maatregelen wilde hij nemen, weet u dat? Ja, hij zou de vreemdelingenpolitie inlichten over mij. Eet u nog wat? Uh, u bent mijn gast. Ik heb het hele huis schoongemaakt en een nieuwe pak gekocht, maar hij is niet gekomen. Drukt u nog wat? Inspecteur Verlaat? Ja. Wat kan ik voor u doen? Ja, meneer Van Dalen. U was gisteren op de Borneo-straat. Wat deed u daar? Dat, uh, dat was een privé aangelegenheid. Ik begrijp ook wel dat u als specialist geen huisbezoeken aflegt. Er is daar een explosie geweest in de keuken vlak na u... Ja, u, u ben... denkt toch niet dat ik... Ik denk niks. Wat ging u daar doen? Wilt u antwoorden, wat ging u daar doen? Ik ging de heer Ertan opzoeken. Maar toen ik er was, uh, besloot ik dat het zinloos was. Ik was geschokt door de, de, de viezigheid. De Meneer Ertan had speciaal voor u schoongemaakt. Ja, je kunt de vuilnisbelt niet stofzuigen. Ik neem aan dat u over mijn dochter gehoord hebt. Mm -hmm. Ze heeft altijd het beste van het beste gehad. Sinds haar moeder overleden is. Nou ja, ze kan hem helemaal geen nee zeggen. Als die man op haar medelijden werkt. Hij heeft goede perspectieven, begrijp ik. Als wat? Als onderwijzer op het een of andere achterbuurschooltje? Oh, ik prijs zijn idealisme. Maar mijn dochter zou toch. Trouwens, daar is geen sprake van. Heeft u niet iets vreemds geroken toen u daar was? Zeker. Wat? Ik ben gespecialiseerd in interne geneeskunde. Niet in vieze luchtjes. Heeft u geen gas geroken? Oh, dat zou me niet verwonderen. De gijzer zag eruit als voor Dus uurlux, u bent he? wel in de keuken geweest? De keukendeur stond open. Ik, ik keek... Of meneer Ertan onder het aanrecht zat. Als u het gas niet heeft opengezet, dan stond het open toen u daar was. Het slachtoffer is... Het slachtoffer is... Is Jusuf uh, dood? Een jonge vrouw die daar woonde. Een jonge vrouw had die daar ook al. Het is toch werk. Die je... huurde daar een kamer. Ze had niets met meneer Ertan te maken. Nee, nee. Ja, kan het u niet schelen dat iemand doodgegaan is, terwijl u daar niet... Ik net... ben een dienaar van het leven, zoals u weet. Dat is mijn vak. Ik zou daar graag weer mee doorgaan, als u het goed vindt. Goedemiddag. Ja? Dat meisje is hier om je te spreken. Rita van Dalen. Oh, vijf minuutjes dan. En kom jij daarna even langs? Oké. Okay. Dag. Ga zitten. Wat kan ik voor je doen? Ik weet het niet. Ik, uh, ik hoorde van het ongeluk. Ja? De politie is bij Joseph geweest. Hij moet het land uit. Ja? Ik dacht... Uh, ik weet niet of u dat mee te maken hebt. Nee. Misschien heeft deze zaak een beetje de aandacht erop gericht, maar het kan ook een andere reden hebben. U bedoelt mijn vader? Ik weet niet of... Ik bedoel niks. Ja, en wat wil je nou eigenlijk? Ik weet het niet. Ik dacht dat u misschien iets kon doen om... Als die zaak eenmaal rolt, kan niemand het tegenhouden. Behalve jij natuurlijk. Ik? Ik weet niet hoe ik... Ik, ik weet het niet. Als je met hem trouwt, krijgt hij een verblijfsvergunning. Ik, je weet het niet. Nou, ik weet het ook niet. Hij is natuurlijk maar een kelner. Dat zegt mijn vader. Maar ik heb hem aan het werk gezien, op de oefenschool. En als hij verhalen vertelt, dan... Denkt u dat mijn vader dat gas heeft opengedraaid? Ik weet het niet. Maar waarom zou u dat doen? Dat weet ik niet. Maar waarom zegt u dat steeds? Soms zeg je, ik weet het niet terwijl je het heel goed weet. Denk je niet? Ik weet... Ja. Oh, ja? En? Nog wijzer geworden van die oude snijer? Ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Het gas opengezet of opengelaten. Willens en wetens. Zoals die man zich gedroeg. En dan dat wegrennen als je net binnen bent. Ja. En wat hij over dat huis zei. Of wat een rotte plek was die hij weg moest snijden. Maar ja, bewijs het maar eens. Dus het dossier kan terug? Ja, met Chantal heeft het verder niks te maken. Ongeluk. En die jongen, die Joesuf, Ja, die is in elk geval de klos. Het psyche van het kind. De ontwikkeling van de kleuter. Joesuf. Spel met de taal. Allemaal voor niets. Allemaal voor niets. Niets scheren. <lacht> olijven plukken. Jozef, als, als we trouwen... Ik dan... denk er niet over. Je hebt geen werk, ik heb geen werk. En in Turkije kun jij niet leven. Ik, ik dacht dat je, dat je... Mis... Nee, niet meer. Nee, niet meer. wou niet. Nou kan het niet meer. Ga je vader maar feliciteren. Ga maar. Ja, maar, ja, maar Jozef, ik ben uit huis gegaan. Ik woon niet meer bij mijn vader. Het kan me niet meer schelen. Ga nu maar. Over een paar weken ben ik toch weg. Ga maar. Oh, oh, als we trouwen, dan krijg je een verblijfsvergunning. Mooie reden, ja. Je wil dat niet. Je wilt toch niet. Ik weet het niet. Dat is niet genoeg. Ik weet het niet. Nou goed, ik weet het niet. Rustig maar. Rustig maar. We zullen zien. Ik zal het niet opgeven. Ik zal op school vragen. Rustig nou maar. Kom eens hier. Um, morgen moet ik een uh, verhaal vertellen in de klas. Uh, wil je het horen? Ja. Op een dag? Ja zat karkos op de markt van Borsa in de schaduw van een olijfboom toen zijn goede vriend Haji Khan langs kwam